In de Randstad staat er file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Knopend Hoeflaken 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en de Van Brienendorp 7 kilometer. Vanwege spoedreparatie is daar nu alleen nog de rechte rijschok dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf Knopend Ridderkerk via de A15, A4 en de A20. De route via de Benelux-tunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Oh,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 Turn spoke circle. Child. barbara streisand